3 uur. Dit is Radio 1 met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Haruki Murakami, de Japanse cultschrijver, die heeft een nieuwe... en dat wordt met een echte heppening gelanceerd hier. En er is straks ook een debat tussen met twee macro-economen. Want arbeidsduurverkorting is dat de oplossing tegen werkloosheid of helemaal niet. Ja, muziek natuurlijk. Town of Saints, u hebt het al gehoord. U gaat er nog meer van horen. Radio 1 vandaag vanuit Café de Kroon... naar het NOS Journaal met Jeroen Chapkema.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 Rutte ging op zijn persconferentie verder in op de kwestie PGGM. Het kabinet had geen rol in het verbreken van de banden van PGGM... met vijf Israëlische banken, zei Rutte... naar aanleiding van het ontbieden van de Nederlandse ambassadeur in Israël. De Israëliërs vinden dat Nederland ondubbelzinnig afstand moet nemen... van de stap van PGGM. Het Nederlandse bedrijf trekt zich terug uit de banken... omdat die investeren in Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Rutte en minister Timmermans verhaalden dat PGGM niet met het kabinet heeft overlegd en dat het kabinet het bedrijf dus ook niet heeft ontmoedigd. Rutte over de inzet van het kabinet bij het gesprek met de ambassadeur in Israël. Wij kunnen alleen maar dan gebruik maken van die gelegenheden om in alle rust uit te leggen dat wij tegen de nederzettingenpolitiek zijn, dat wij tegen boycotts zijn, dat dit beleid is wat we al jaren zo voeren. En dat doen we in alle rust, uh, want uh, er is eigenlijk geen enkele aanleiding om daarover opgewonden te raken. PGM is een soeverein zelfstandig bedrijf, mag dit beslissen. Israël heeft de bouw aangekondigd van 1400 nieuwe huizen op de westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Nieuws werd al verwacht na de vrijlating eind december van 26 Palestijnen die lange gevangenisstraffen uitzaten. De vrijlating was een onderdeel van het nieuwe vredesoverleg dat in gang is gezet onder, de Amerika onder Amerikaanse druk.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 De admiraal de Ruiterziekenhuis in Zeeland blijft een half jaar langer onder verscherpt toezicht staan. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg is de veiligheid van patiënten in de vestigingen in Goes, Zierikzee en Vlissingen nog steeds niet voor 100% gewaarborgd. Het ziekenhuis werd vorig jaar juli onder verscherpt toezicht gesteld. Het scoorde onder de maat bij zaken als pijnmeting en onderzoek naar ondervoeding. Volgens de inspectie is er wel vooruitgang geboekt, maar heeft het Zeeuwse ziekenhuis de zaak nog niet geheel op orde.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 Mevrouw Tros. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. En welkom terug bij het tweede uur van Radio 1 Vandaag. Live vanuit Café De Kroon in Amsterdam. Waar we nog steeds zitten met heel veel publiek. Fijn dat u er bent, dames en heren. En er is nog plek. Er zijn nog stoelen hier aan het Rembrandtsplein, Dus als u... ...toch denkt, nou die werk dat hij zit erop, dan kunt u aanschuiven. We gaan zo debatteren met twee economen, want één van hen die beweert... ...weet je wat we moeten doen om de werkloosheid terug te brengen? Gewoon arbeidstijdverkorting invoeren. In, uh, dan kunnen de vrijgekomen uren opgevuld worden door mensen die nu werkeloos zijn. En we gaan het hebben over boeken, over hele oude boeken bijvoorbeeld ook. Want die doen het ontzettend goed. En uh, dat is goed nieuws voor de uitgeverijen. Waarom, dat hoor je zo meteen. En... Uh, dit is nu even. Vandaag. Dit is waar nu even. ja, dat het. Ja, ja, ja, ja. Dat zei ik toch? Een klein groepje liefhebbers heeft hem al kunnen lezen... want we gaan het over nog meer boeken hebben. De nieuwe roman van de Japanse schrijver Haruki Murakami. Precies. Dat zijn de deelnemers aan het Murakami Festival. Morgen is dat in Amsterdam, waar de kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren officieel wordt gepresenteerd. En dat gebeurt tijdens een enorme simultaan leesclub. Het wordt een feest, het wordt een echte happening. Nou, we gaan vast een tipje van de sluier voor u oplichten. Met een van die leesclubvoorzitters, dat is schrijfster Charlotte van Zanten, zelf een poos in Tokio gewoond. En uh, je hebt het boek al gelezen, dus Charlotte, ja. voor morgen, voor, voor die happening dan. Uh, wat is er zo leuk aan Murakami? Mm, ik denk dat het heel leuk is dat hij heel veel terugkerende thema's heeft in zijn boeken. Er komen heel veel katten in voor. En het gaat vaak over, over eten bereiden, muziek. Waardoor je echt een band opbouwt met hem als, als auteur. Dus je leert hem in de loop van de je boeken kennen? Je leert hem in de loop van de boeken kennen. En ik denk ook, ja, de boeken, als je begint dan stop je niet meer. Zelfs... Ik, heb, ik had heel vaak het idee dat, het, dat ik het eigenlijk helemaal niet zo heel leuk vond. Maar ik zat er zo in dat ik het toch in een ruk uitlas. En ja, dan vind je iets toch wel leuk, toch lijkt me. leuker dan ja. je dacht op het moment dat je ja. het las. Ja, dat, dat klinkt een beetje om een hoekje. Maar ja. uh, wat, wat is het eigenlijk voor man? Um, ja, dat, dat weten we geloof ik dan niet zo heel goed. Kun je uit zijn boeken misschien opmaken. Hij is heel bekend geworden met uh, waarover ik praat als ik over hardlopen praat. Ja, ja daar lees dus hij natuurlijk loopt heel veel ja. over, over wie hij is ook. Weet is, hij geeft les aan de universiteit. Hij geeft les aan de universiteit Hij heeft een heel regelmatig leven. Het schijnt dat hij elke ochtend om vijf uur opstaat, aan het werk gaat... en daar om drie uur mee stopt en gaat hardlopen. Hm. <laughs> en, uh, en volgens mij om negen uur weer in zijn bed ligt... Ja, dus een heel regelmatig... Maar, kijk aan. Ik wou net zeggen gedisciplineerd leven, ja, gedisciplineerd. maar dan uh, met bepaalde eigenaardigheden daarin. En de onderwerpen waar hij over schrijft. Katten, zei je, al, die komen erin voor, maar het gaat natuurlijk ook over mensen. Ja, het gaat heel erg over mensen. Het gaat, uh, in, in... Bijna altijd zijn zijn protagonisten een beetje mannen van middelbare leeftijd. Die, uh, die je buurman zouden kunnen zijn. Normale, normale mannen. En uh, er overkomt hen iets waar ze geen grip op hebben. En in eerste instantie willen ze het daarom maar op zijn beloop laten. Maar op een gegeven moment wordt die situatie zo onhoudbaar... dat ze wel iets moeten doen. En dan, uh, dan begint het avontuur. En vaak is dat, uh, wat natuurlijk ook de charme van Murakami is... zit dat een beetje tussen realisme en surrealisme in. En dan wordt je een fantasiewereld ingetrokken. Maar ook zonder dat je het bijna doorhebt. Het lijkt zo echt... En dat is echt een kracht van hem, vind ik. Dat zelfs de meest grote realist... die gaat gewoon met hem mee en gelooft mm -hmm. hem. Geldt dat ook weer voor dit boek? Voor de kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaar? Begint het ook als een wat saaie buurman... die ineens iets geks maakt? Ja, nou, precies zo eigenlijk. Ja, kun je, ja, je heel kort het, het uh, verhaal schetsen? Uh, um, de, deze man die, uh, die is uh, the, weer op het randje van middelbare leeftijd. Mm -hmm. En hij is als uh, jonge student is hij uit een vriendengroep gezet... Zomaar zonder pardon. En hij weet eigenlijk niet waarom. Zijn beste vrienden. En hij heeft daar ook nooit iets mee gedaan. Hij heeft niet, hij heeft niet gezegd waarom. Hij heeft gewoon gezegd: Oké, okay, nou, als jullie me niet meer willen zien, dan, uh, dan, ben, dan, ik meest, dan ja. ben ik weg. Ja, ja, weet je, zo gaat dat. Maar toch dan, vijftien uh, jaar later, gaat hij op zoek naar, naar zijn vrienden. en wil hij toch wel weten wat er. Wat er gaande is. En niet om uit zichzelf, maar omdat zijn, zijn huidige vriendin zegt: Ja, ik wil dat je je verleden op gaat lossen. Ja. En dan pas ga ik met je verder. Dus hij wordt weer gedwongen. Hij heeft wel precies Er is wel druk van buitenaf. Ja. Nou, Aardig is dat hij in, in Japan is. Is Murakami ongelooflijk populair. Waarom Waarom hebben de Japanners juist met dit soort thematiek? Want hij, ook deze figuur valt weer een beetje buiten het normale Japanse pulletje. Is dat de ja, aardigheidsgroep? Ik denk dat hij binnen buiten het Japanse. wat de Japanners willen dat hun samenleving is of dat de, de mm -hmm. familie en het is heel community gericht, ja. terwijl Marikami richt zich heel erg op het individu. Maar tegelijkertijd is Tokio natuurlijk een heel anonieme stad... en kunnen heel veel mensen zich inleven met zo iemand. Juist. Dus ik denk dat het daardoor ook heel erg aanslaat. En wij Westerlingen vinden we het weer heel leuk... omdat we het heel oosters vinden op een bepaalde manier. Ja, we vinden het waarschijnlijk heel oosters. En, en, zen. En zen, ja. Zoals die man dan zich niet verzet tegen alles wat er hem overkomt... maar gewoon maar, maar meegaat. Ja. Jij hebt zelf een tijd in, uh, in Tokio gewoond. Ja. Uh, hoe, hoe wordt er, ja, Hij is populair als schrijver, maar laat hij zich daar ook zien? Is het een mediafiguur? Nee, hij is ja, nee. absoluut geen mediafiguur. Dat is ja. daar ook uh, wel bekend. Je hebt twee morikamis die schrijven. Je hebt ook Ryu Morikami. En je hebt dan, dat is de tweede morikami. En die staat overal is het in het nieuws. Nee, het is geen familie. Ze hebben een heel ander soort schrijfstel ook. Maar dat is echt een showman. En deze morikami is zo iemand die je ineens ziet hardlopen. En dan heeft iedereen het daar een week over... dat iemand hem zag hardlopen. Maar verder is hij uh, nooit... Hij is er ook niet, niet steeds. Hij woont ook op andere plaatsen. Ja, Hij woont natuurlijk in Hawaii, ook volgens mij de helft van de tijd. En veel in Amerika, wat je al zei, om les te geven. Zelf ook een beetje rebels dus, deze ja. man. Ja, ja, niet het standaard, standaard, uh, ja. standaard leven, nee. nee. Hey, en nou zitten jullie morgen met allemaal Murakami-liefhebbers bij elkaar. Je hebt het boek gelezen. Was het ook een leuk boek? Ja, wat <laughs> vond je ervan? Ja, ik, uh, ik moet het denk ik dus nog even een beetje laten bezinken. Maar uh, ik uh, ja, het, had, het had dus iets minder dat fantasie-element... dat hij in zijn andere verhalen veel heeft. Het leek eerst een beetje weer tegen. terug te gaan naar de... <laughs> ja, ik, ik was niet heel erg uh, onder de indruk, eerlijk gezegd. Maar uh, ja... Het leek een beetje een uh, Norwegian Wood-achtig in het begin. Omdat, omdat hij zo'n eerste boek had, wat en heel erg, over jonge jonge ging, wat ja. emotioneler is, een van zijn eerste boeken. En, uh, maar ja, het bleek uiteindelijk raakte me nog niet helemaal. Maar goed, wie weet uh, Mo, Morgen <laughs> ook. Ik heb het de, net heerlezen. uit. <laughs> ja. Morgen. Heerlezen. Hoeveel mensen gaan jullie lezen? Uh, volgens mij. Ja, volgens mij doen er totaal al 500 mensen mee. Maar ik heb een leesgroep van 25 okay, man dat, onder mij. Dat is, ja. <laughs> Goed, heel veel plezier morgen. Nog één keer de titel van het boek. De kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren. Toch maar aan te raden. Ja, zeker, het, tuurlijk. Het is gewoon doen. een moerenkamer, je moet hem lezen. Dankjewel, Charlotte van Zanten. Een groot aantal psychiaters weigert sinds dit jaar mensen te keuren voor het rijbewijs... omdat ze de beloning daarvoor te laag vinden. En daardoor dreigen mensen niet op tijd hun rijbewijs te kunnen verlengen. Daar waarschuwt althans het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, CBR, voor. Minister Schuld van Infrastructuur betreurt die gang van zaken. Ik vind het heel zonde dat die strijd er nu is. Want wij willen natuurlijk dat mensen snel gekeurd kunnen worden... en niet te veel overlast uh, ondervinden van het feit... dat er nu een strijd over het loon is. Ik heb een gegeven dat NZA het vaststelt. Dat NZA en de psychiaters nu ook met elkaar in gesprek gaan. Um, ja, ik hoop dat dat zich zo snel mogelijk oplost. Het CBR doet er in ieder geval alles aan om diegenen die nu wel uh, door blijven werken... of die wel die keuring willen doen, zo goed mogelijk in te zetten. Nou, kunt u zelf nog iets doen? Nou ja, ik heb er dus al uh, naar gekeken. Ik hoorde al dat het eraan kwam uh, om te kijken... de groep die wel wil werken, hoe kunnen we die zo goed mogelijk inzetten? Hoe kunnen we mensen zo vroeg mogelijk waarschuwen... dat ze vroeg moeten beginnen met keuring... Aanvragen, zodat ze niet uh, ja, uiteindelijk erachter komen dat er gewoon te weinig tijd is. Uh, ja, verder is natuurlijk gewoon een gesprek tussen de psychiaters en de NZA over het tarief. Uh, maar ik betreur het dat de anderen daar dus last van hebben nu. Begrijpt u dat de tarieven naar beneden zijn gegaan voor de psychiaters? Nou, blijkbaar is uit het kostenonderzoek gebleken dat ze te hoog waren. Ik kan het anders ook niet uh, verklaren. Maar uh, misschien zitten er onderdelen in het kostonderzoek... waar je nog eens over kan praten. Uh, dat is niet aan mij, dat is aan de beroepsgroep met de NZA. Ja, het verschil lijkt nu nogal heel erg groot. Als dit nou nog een paar weken zo door blijft modderen... gaat u zich er dan wel mee bemoeien of kan dat ook gewoon echt niet? Nou ja, ik kan altijd zeggen, joh, ga eens rond de tafel. Uh, maar je besteedt niet voor niks iets naar een onafhankelijke instantie uit. Uh, als je vervolgens uh, een onafhankelijke instantie tot iets komt... en gaat als politiek zeggen, ja nee, maar dat moet toch uh, anders... dan moet je het niet uitbesteden. Uh, dus dat was ik niet van plan. Uh, maar het is een ritueel wat ik echt heel vaak tegenkom. Uh, in heel veel sectoren. En uh, meestal is het zo als men eens rond de tafel gaat zitten. En is echt goed uh, met elkaar uh, doorakker dat er weer een oplossing gevonden wordt. En dan ga ik eigenlijk hier ook vanuit. Ja, dus dat is de oproep om de tafel. Kopje koffie erbij en uh, regelen. Ik hoef dat niet op te roepen. Dat doen ze vanzelf. Minister Schultz, van, uh, nee, ja. nee. Minister Schultz worden wij toch van infrastructuur. Die je... uh, betreurt de gang van zaken dus uh, over hoe dat is gegaan met de psychiaters. En de keuringen voor het rijbewijs. Town of Saints. She told you You can get out of your mind You look around the corners and Find the things you didn't look for All the promises she made you Before daylight gets in You're lying wide awake Drag yourself around Between what you want And what you wish for can't always get what you wish for. Now give yourself some time. Let go of the future. You don't have to be anything. It's easier with closed eyes. Take the hand that held you, but you don't let go of the time. I'm sleeping on the sofa, but you're dreaming of your bed. at them in the morning, you don't have to be anything for her. sadder than before oh. This is what you're Dat was Town of Saints met Easier on Paper. Harmen, Harmen Ridderborst uh, is uh, leadzanger en speelt gitaar. Heta Salcolati doet zang en viool. Siets Ros op drums. En Ryan Carpenter speelt bas. Nou, Harmen uh, schrijft bij ons aan tafel. Hallo. Harmen, hi. Uit, uitgeput, het is even hard werken hè? Nou ja, ik ben het een beetje gewend. <laughs> we, we hebben de afgelopen nummers met jullie gehoord, nu uh, anderhalf uur zo. Het begint al een beetje folkachtig en daarna komt er een moment waarop je ineens denkt... en daar gaan ze, ja, daar precies. komt Townsend. Is dat jullie, jullie, jullie brand? Jullie... Onze trademark, trademark? move? Ja, een beetje, misschien een beetje wel. Ja? Uh, ik, hou, ik hou er wel heel erg van, een, een, een, een dynamische opbouw in een, in een nummer. Uh, en helemaal als er een, een explosie. En zegt, ja, ik, ik hou er heel erg van als er die muziek gebeurt. Als er niet gewoon hele tijd één en dat strakke lijn is. Maar gewoon dat er echt een soort uh, spanningsboog en, in En zit. die lijn bepaal jij. jij bent, eigenlijk ben jij de Staan of Saints? Nee, uh, ik ben wel de liedjeschrijver. Tenminste okay. van het laatste album uh, wat we uitgebracht hebben. Mm -hmm. To Fight With. Maar um, ja, uh, we... we, we in de in de komen we echt altijd samen met, de, met alle, alle, alle verschillende idee. muzikale ideeën. Die, okay. uh... En alle nationaliteiten. Mm. Ja, ook dat, ja. ja want uh, met een Finse touch moesten wij voorlezen. Ja. Maar dat, dat komt omdat uh, de violiste is Finse. Ja, Hetta die uh, komt uit Finland. En hoe kwamen jullie elkaar klopt. tegen? Nou, het, uh, het verhaal is, wij, wij kwamen elkaar tegen, Hetta en ik... Uh, op een songwriter-workshop in uh, Oostenrijk. En uh, dus nog weer ergens anders. En uh, ja, dat sloeg de vonk een beetje over. Uh, en mag ja. dan ook maar een band samen. Ja, precies. Dan ja, ook maar een band samen. Het papa-en-mama-bedrijf. Ja, precies. Een beetje ja, <laughs> precies, weet dat. Ja, een beetje familiebedrijf ja, ja, ja. Hey, En dan, dan is het uh, volkachtige muziek. Hè? Zo mag ja. je dat toch wel uh, omschrijven. Ja. Um, wat je meer hoort tegenwoordig. Hoe gaat dat eigenlijk? Ik denk dat in één keer allerlei mensen... allerlei bands bedenken om dat zo te gaan doen. Ik weet niet of, of dat zo is. Misschien is het, ik denk het dat Lambert dat het en bleek... Sans effect? Uh, uh, dat wordt wel zo genoemd. ik juni uh, niet zo? Wij, nou wij, ik, ik hield het altijd wel van volk. Ik ben eh, een paar, pas een paar jaar geleden echt begonnen met dat te maken. En dat was ongeveer rond diezelfde tijd. Dus misschien heeft het wel, een, ja, wel, eh, wel daartoe aangezet dat meerdere mensen dachten... hé, hey, dit, dit vonden we altijd al leuk. Maar nu is er ook, zijn er ook andere mensen die het leuk vinden. En kunnen we het ook, Eigenlijk kunnen ook, ook heel commercieel gedacht ja. van jullie. Ja, precies, ja, ja, ja okay. we, handen. we doen het ook alleen voor het geld. <lacht> ja, terwijl jullie op straat begonnen zijn. Ja, klopt, ja. ja. Moet je het leren op straat? Ja. Wat zei je? Moet je het leren op straat? Nou, het, het helpt mee om, om te weten hoe je een uh, publiek uh, meteen moet ja, pakken, zeg maar. Dat is wel heel leuk om het zo uit uh, te proberen, ja. ja en, en, en van daaruit kom je dan steeds meer gewoon in de, in de echte, echte reguliere optredens. Volgende week in jullie eigen hometown in Groningen. Volgende Want week Urosonik. Daar ja. speel je op? Uh, Urosonik en Noorderslag. Ja. En Noorderslag, ja. Is dat lekker? Thuis in het Dat is leuk, ja. ja? We hebben ja? vorig jaar ook echt het, uh, hetzelfde gedaan eigenlijk. Urosonik en Noorderslag. En mm -hmm. uh, ja, dat was een groot feest. Uh, Hoeveel mensen komen er op je af? Dat kan je niet precies vertellen. Ah, nee. De hele Oosterpoort is vol hoor. Ja. Gaat u uit ervaring vertellen? Jazeker. Ja. Ja, ja, ja, jij komt er ja. natuurlijk. Ja, regenwater. Ja, ja, nee, nee, ja. Ga jij er volgend Ja, volgend jaar. We vol hebben al even over gesproken dat het vooraan Ja, Hey. en ik hoorde netjes over nieuw album. We hebben inderdaad een album uitgebracht in uh, oktober, Summit de Fight We gaan dus nu ook eerst uh, Eurosonic doen en dan gaan we met dat album toeren in Nederland in april en maart. Mm -hmm. Met een mooie, mooie lijst aan, uh, aan data. We spelen in, uh, bijvoorbeeld in Paradiso op 30. Maart en het uh, patronaat op 6 april. Kijk even. Yeah. He, stiekem al yeah. mijn briefje erbij. Yeah. Er zitten een aantal hele mooie in 013 ook nog in, in maart. Dus het, maar, dat zijn een aantal de hele derde, mooie ja. zalen waar we. Je, je krijgt de ja. druk. In ieder geval hier vanmiddag zijn ze nog even. Daar Dank je, Harman en Ridderbos. Heel bedankt. Dank je. Radio 1 vandaag. Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Ja, elke vrijdag in Radio 1 vandaag gaan twee mensen de vloer op om te debatteren. Twee katheder, twee mensen met verstand van zaken. In debat over uh, eenstelling vandaag. We moeten geen loonsverhoging eisen, maar korter gaan werken. Zo kunnen we de werkloosheid terugdringen. Dat stelt de minste econoom Alfred Kleinknecht deze week in de Volkskrant. Als de vakbonden strijden voor arbeidstijdverkorting in plaats van voor loonsverhogingen... dan kunnen de vrijgekomen uren opgevuld worden met mensen die nu werkloos zijn. Ja, dat klinkt mooi. Maar werkt dat ook zo? Hogere arbeidseconomie? Pieter Gauthier, die betwijfelt dat. En daarom staan hij en Alfred Kneiknecht hier tegenover elkaar... om daarover te debatteren. Dat doen we dus aan de hand van de stelling. We moeten minder gaan werken om de werkeloosheid terug te dringen. Alfred Kneiknecht, 30 seconden de tijd om uit te leggen... waarom u zo voor die stelling bent. In september 2008 een van de grootste zeepbellen in de geschiedenis van het kapitalisme gebladst En de historische ervaring leert dat je na het plaatsen van zo'n zeepbel lange periodes kunt hebben met lage economische groei. Ten tweede zie ik in de elektronica, IT-industrie fantastische mogelijkheden voor het realiseren van arbeidsparende technologische uitgang. En beide tezamen, denk ik, maken het heel erg onwaarschijnlijk dat we de 38 of 36 uurige werkweek kunnen vasthouden en dan iedereen een baan bieden. En dat is dus in 30 Precies seconden... Precies binnen de tijd, ja. Pieter Gauthier, ook al nu. 30 seconden om uit te leggen... waarom u het totaal oneens bent met Kleinknecht. Ja, vrije tijd vind ik ook heel leuk. Dat is uh, prima. Je kan uh, leuk muziek maken, schilderijen maken. Maar je moet niet de illusie hebben dat, uh, dat het de werkeloosheid oplost. Um, het is een mooie studie uit Frankrijk. Daar gingen ze van 39 uur naar 35 uur. Behalve in één uh, regio in het Noordoosten vanwege historische redenen. Wat je zag was in die regio waar ze langer werkten was de werkloosheid niet lager. Het dus er is geen enkel empirisch bewijs dat korte werken tot lagere werkeloosheid leidt. Nou, dat is binnen de tijd. Ja, dat is een daar, tijd geven, Binnen de ja. halve minuut, Nou, ja. Nou, meneer Kleignert, het is allemaal onzin. In Frankrijk nou, Werkt het niet in de praktijk uh, Volgens klaar. mij hebben we allebei het probleem dat het nooit echt goed uitgezocht is. Ik zie nogal in de jaren 50, 60, 70 van de vorige eeuw... Goede voorbeeld, een goed voorbeeld, dat het wel gewerkt heeft. Veel mensen realiseren zich niet. We hadden hoge economische groei in die tijd. Ja. Maar als we naar de arbeidsuren kijken die gewerkt worden in een economie... dan werken wij op dit moment zelfs een beetje minder dan in 1960. Intussen kwamen er gastarbeiders bij, vrouwen op de arbeidsmarkt. Dus dat arbeidsaanbod fantastisch gestegen. Ja. En we hadden al in de jaren 60, 70... hoge werkloosheid kunnen hebben... als er niet arbeidsduurverkorting geweest Nou, Katja, die zit nee te schudden. Ja. Ja. Het is, ja, wat er toen gebeurde is, de productiviteit nam heel erg toe. Ja. En wat je dan kan doen, je, kan, uh, je verdient meer. Je kan meer consumptie kopen. Maar je kan ook meer vrije tijd kopen. En dat is gebeurd. Mm. Mm. dus is prima, er is niks mm. mis mee. Mm. Yeah. Maar die studie waar ik aan refereren, die is heel erg clean. Hè? Want het is binnen één tijdsbestek. Hetzelfde land. Alleen sommige regio's werken ze langer dan in andere. En dan kun je echt heel erg goed het causale effect van korter werken meten. Jammer. En dan blijkt er geen enkel, enkel bewijs te zijn. En er zijn ook andere studies gedaan met de FUT. Um, het leidt niet tot lagere werkeloosheid. betekent niet dat je het niet moet doen, maar het, het lost los niet de geen, werkeloosheid op. Het lost niet op. Nou, ik weet niet of je bijvoorbeeld bij deze regio's gecorrigeerd hebt... van de regionale structuur, die natuurlijk ook wat uitmaakt. Het is zat. Bedrijvigheid, als je in een regio hebt... bij bepaalde bepaaldezelfde bedrijvigheid pakt het beter uit dan bij anderen. Maar ik, zou, ik denk, wat, zoals ik de literatuur zie... dat er wel degelijk een deel van het effect nog ik verloren gaat. Dan heb je gelijk. Van een deel blijft het op behouden. Maar gaat het, het gaat u niet alleen om het creëren van, van mogelijk meer banen... maar ook om mm -hmm. wat rustiger in het leven te staan? Ja, kijk, ik begrijp van arbeidspsychologen... dat wij de afgelopen 10, 15 jaar een epidemische groei hebben van stressgerelateerde werkziektes. Burn-out is echt heel hard aan het groeien. Met twee cijferen groeivoeden per jaar. Ook omdat we allemaal die mobieltjes in een zak hebben en zo. We werken, ik zie ook dat ik als hoogleraar tegenwoordig veel meer werk verzet... in dezelfde tijd dan twintig jaar geleden. Hmm. We werken gewoon veel en veel intensiever en geconcentreerder. En ik denk dat het ook daarom goed zou zijn om te zeggen... ga maar bijvoorbeeld op middellange termijn voor een vierdaagse werkweek... Ja. gewoon om minder mensen met burn-out te hebben. Ja, Meneer Gauthier, u zei net al, vrije tijd is leuk, maar uh, nee, dus daar gaat. Ik, het heel, ik heb het niks tegen kort te werken. Zeker als robots uh, allerlei vervelende taken overnemen. Dat is, dat is prima als we meer vrije tijd hebben. Mijn enige punt is dat het niet de werkloosheid oplost. En, en een ander punt is dat ik er ook tegen ben... om iedereen uh, te dwingen om korter te werken. Dus dat is ja, puur ja. een individuele keuze. Sommige mensen vinden hard werken leuk, willen veel consumeren. Andere mensen houden meer van vrije tijd. Dus ik ben ook voor meer maatwerk wat dat uh, betreft. Precies, maar vakbonden doen niet aan maatwerk zoals we weten. Maar aan sociale akkoorden en sociale uh, plannen... die ze afspreken met bedrijven... Uh, Kleinkrecht pleit ervoor dat bonden moeten inzetten... juist op arbeidsduurverkorting en niet op loonverhoging. Maar is er één vakbond te vinden in ons land... die daar niet voor wil gaan voor loonsverhoging... en wel voor arbeidsduurverkorting? Nou, het is wellicht op korte termijn wel goed dat ze nu evenmaal 3% loon eisen. Dat ja. is niet veel. en Het, het, het, het zou de conjunctuur goed doen als de mensen wat meer geld op ja. zak hebben. Maar als middellange termijn- oriëntatie mm -hmm. zou ik wel eens zeggen... benut je loonruimte liever om de arbeidsduur te verkorten. Nou hebben we die arbeidsduur verkort. Een aantal jaren geleden deed minister Donner volgens mij... als mm. toenmalig minister van Sociale Zaken... Uh, dat heeft net niet echt geholpen. Hè, in, nou, in Wassenaar heeft het wel degelijk geholpen. Ja. In de van Wassenaar had je wel degelijk ook arbeidsduurverkorting. Ja. En dat heeft wel bijgedragen aan. Maar het heeft vooral in de jaren 60, 70 geholpen. Kijk, mijn vader hm. heeft ooit nog 52 uur gewerkt. Toen hij ja. op pensioen ging was het 42. Nu is het 38. Waarom zou het niet op de dag 32 zijn? Ja. Dat is ook wel wat. Maar die arbeidsduurverkorting ja. heeft dus de laatste keer niet helemaal geweer. Ja. Ja. Ja. Sterker nog, in de, in de jaren 90 zijn allerlei middelen... die het fiscaal aantrekkelijk maakten om vroeg te stoppen met de, uh, Pre-pensioenfut zijn afgeschaft. Um, en wat je dus zag is dat mensen langer gingen werken. Dat heeft niet tot de verhoging van de werkeloosheid uh, geleid. Nou, uh... ik, ben, ik ben het ook eens met u dat de vakbond niet aan maatwerk doet. Maar ik denk dat dat een van de problemen is van de vakbond. Met name omdat ze heel veel oude leden hebben. Mm. Dus ze zetten zich voornamelijk in ja, voor oude wat mensen. belangrijk is voor ouders. Lonen blijven heel lang doorstijgen. Um, Ontslagbescherming is sterk en ja, dat gaat een beetje ten koste van de jongeren. Oké, okay, maar we hebben die werklozen, Nicolletje. Wat moeten we nou doen om te zorgen dat het wel weggaat, die plaswerkelozen? Ja, dat, het grote probleem is. We, we hebben die huizenbubbel gehad. Ja. Uh, mensen geven weinig uit. Onzekerheid over pensioenen, dat, is de, dat zijn de hoofdproblemen. Uh -huh. maar een slecht werkende arbeidsmarkt kan dat heel erg verergeren nog. Uh, maar ik denk dus niet dat we op de arbeidsmarkt heel veel kunnen doen om de werkloosheid te verlagen. En Europees doen we het ook niet heel slecht. Alleen het probleem is dat in Nederland hebben we relatief veel langdurig werklozen uh, En dat is een heel, heel groot probleem. Ja. Uh, en wat we daaraan kunnen doen is, is denk ik de arbeidsmarkt wel iets flexibeler maken. Dus zodat er meer in- en uitstroom is. En dat verlaagt niet het niveau, maar wel de duur van de werkloosheid. Hoeveel uur werkt u zelf, meneer Gauthier? Ik werk denk zo'n 50, 60 veel uur. Veel te veel, vind ik. Ja. En u, meneer Kleinknecht? Nou, iets minder, u kunt, Ja, toch wel? Geloof, ja, iets minder stress. Ja. Nee, rustig. Heeft u, heeft u toch iets uh, gevoel gekregen bij, de, bij de, de, de, de, de tegenwerpingen van uw opponent met een klein dicht van, van Gauthier? Nou, ik wil het best nog een keer uitzoeken. Het is econometrisch niet zo makkelijk om dat te doen. Maar ik had altijd ooit de indruk dat wij in Nederland dankzij genereuze WHO- en futregelingen. regelingen mm -hmm relatief tot andere landen... een veel lagere jeugdwerkloosheid hadden. Also, als mensen gewoon twee jaar eerder uitgaan... dan moet er twee jaar eerder bezet worden. En dat, dat is een zekere logica in. Uh, en dat heeft denk ik lang gewerkt. Nu hebben we die, zijn we die regelingen kwijt. En, ja. en nu stijgt ook de jeugdwerkloosheid. Nou. Goed, uh, u kunt uh, het debat voortzetten... maar dan wel uh, aan uw tafeltje met een drankje erbij. Blijf nog even bij ons in Café de Kroon aan het Rembrandplein in ja. Amsterdam... waar u thuis trouwens ook van harte welkom bent uh, deze middag. Thuis gaan we praten over romans die opnieuw worden ontdekt. Stoner, kent u? Nou, daar komen er veel meer van. Eerst gaan we naar het NOS-journaal voor het laatste nieuws. Jeroen Tjepkema. Dit is Radio 1.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 Dat waren de hoofdpunten. Verkeersinformatie bij de ANWB zit Johnse Hoka. Met files op de A12, Utrecht richting Arnhem. Daar staat er een ongeluk tussen Driebergen en Maarsbergen 3 kilometer. Bij Maarsbergen is daardoor de rechterijst ook dicht. En op de A76 geleen richting Heerlen. Daar staat tussen Spouwbeek en Nut 3 kilometer. Bij Nut is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert daar de rechter rijstok. Radio 1 vandaag. Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. vanuit Café de Kroon aan de Rembrandtplein in Amsterdam. En uh, we gaan zo meteen praten met Frits Barend over zijn tops en flops deze week. Frits, ik kan er al een paar raden. Doe eens, een gok. Sotchi. Go, uh, sochi. Nou, nou, nee, Sotchi. Ja, ja. en dan natuurlijk Vitesse. Ja, daar. Ja. Ja. Ja. ja, nee, oké. Okay. allemaal horen. Arcevio. Arcevio. Ja. Ja. Ja. ja. Nou, het oh, heb je hem, hem aangeraakt. Ja. Ja. Heb je hem aangeraakt? Ja, ja, ja. En met welke hand? Dat weet ik niet meer. Dat is nou jammer. We dat was de hand die je nooit meer had moeten was. Oké, okay, dat is allemaal straks. Suzanne. Ja, we gaan het ook over boeken hebben. Over oude boeken, waar uh, jonge schrijvers staan te dringen... om hun boek uitgegeven te krijgen. Dan zijn het vaak toch de overleden collega's nu... die met uh, de eer gaan strijken. Het enorme succes van Stoner, dat kent u natuurlijk. De roman van John Williams is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Bijna 200.000 exemplaren gingen over de Tomak. Dat werd gisteren bekend. Bijna 200.000 dus... Dooi-schrijvers zijn daarmee een belangrijke prooi geworden voor uitgevers. Nou, het laatste hit, um, zoals wij vernemen, is De Weg van alle Vlees van Samuel Butler. Wat is nou het geheim achter het succes van die, ja, toch maar oude boeken? Rob Schouten, goedemiddag. Van harte welkom, literair criticus. Ja. Wat is het geheim daarvan? Nou, ze zijn niet allemaal hetzelfde natuurlijk. Maar uh, er zitten wel overeenkomsten tussen die boeken. Ze gaan allemaal over mannen die in een uh, besloten. Gemeenschap of een besloten omgeving uh, daar proberen uit te breken, zal ik maar zeggen. En uh, het zijn ook boeken die, ja, laten we zeggen. Uh, nou, Butler niet zozeer, maar Stoner, dat gaat natuurlijk over de generatie voor ons of voor mij, over mijn ouders mm -hmm. of over mijn grootouders. En wat dat betreft past het wel een beetje in een stroom. Ja, misschien ook wel nostalgie. Maar, ja. Andere tijden, dat programma's, uh, moeder ik wil bij de revue. Dat soort vijftige jaren. Nee, het is, nog het is geen... iets waarvan je zou zeggen dat wij het al achter de rug hebben. Het je ontworstelen aan een, een bekromping. Jawel, maar het is ook wel goed om te zien, of misschien wel troostend om te zien... dat vorige generaties er ook last mee hadden. Met dezelfde En dat het, het gewoon zijn. een eeuwig soort... Uh, emancipatiedrang ja. is, of zo. En we hebben internet, en we hebben televisie, ja. en dat hadden zij nog niet. Dat hadden zij, zij nog rustig. niet, nee. En nee. dus ook in die tijd, eh, nou vroeger had je een heleboel literatuur over vrouwen die zich eh, ontworstelen ja. aan hun uh, omgeving. Zoals anna Karenina en uh, Effie Briest, en, en Madame Lille Bovary, ja. Helene Veren. En nu zijn de mannen aan de beurt, heb ik het idee. En, en oude mannen. Ja, oude, oude, oude mannen. Die dus ook allemaal weer eigenlijk een beetje hetzelfde. Want u zei dat net, die zich vrij vechten vanuit hun... Ja, proberen vrij te vechten. Want bij ja. Stoner lukt het, lukt het bijvoorbeeld ook echt, echt niet. Nee, precies helemaal nee, vast Het is een beetje erbij. deprimerende boeken zijn het eigenlijk vaak. Ja. Nou is het de Weg van Alle Vlees van Samuel Butler. Het is de laatste, een negentiende eeuwse schrijver. Ja. Hij was, uh, ja. nou, hij was 19e eeuws qua geboorte en ja. tijd, uh, tijdsgevricht. Maar dat boek waar het over gaat... dat durfde ze in zijn tijd niet uit te geven. Mm -hmm. Dat is pas in de 20e eeuw na zijn dood uitgegeven. Ja, dus hij liep ja, ja. voor de troep uit, zou ik ja. maar zeggen. Gaat het over? Het gaat over een uh, domineezoon. Dat ben ik zelf ook. Dus dat interesseert me dan nog weer uh, meer dan uh, andere boeken. Maar uh, die zich ontworstelt aan het Victoriaanse denken. En hij heeft ook hele revolutionaire ideeën over opvoeden. Hij vindt dat kinderen hun ouders moeten... Nou ja, eigenlijk moeten verachten of verlaten. Heel, dat vond ik echt best hard, moet ik zeggen. Heftig, ja. ja veel heftiger dan, dan je het nu zou zeggen. En in het algemeen, ja, een vrijdenker... Hè, pro probeert uit dat Victoriaanse religieuze uh, patroon... Maar toch, troon. wat zegt dat over ons nu? Nou ja... Dat wij dat zo graag willen lezen. Nou, we wilden het bij Siebelink ook lezen. Hè. Dat, gaat ook, dat is ook zo'n soort ja, boek. Alleen is het Fascinerend nu. was dat ook. Ja, dat is een soort oer... Nederland of oer-Europa of oerwereld. Wij, wij staan op de schouders natuurlijk van die tijd. We kunnen wel net doen alsof het alleen maar internet en Facebook is. Maar. We vinden het heel fijn om daar dus weer ja. in te duiken. En om dat weer te voelen. Zij Zij in, dat die, kunnen we, ja, we met de, vio, dat ook met Vio. Precies. Maar ook om te kijken hoe benauwend die tijd nou ja, was. Precies, want wij want, denken ja. nu. Het, is, het ja. was een heel benauwende tijd. Ja. Ja. Maar dat willen we dus heel 60. graag nog een keer lezen. En heren nou ja, hoe het, hoe het, het was. Ja. Ja. Ja. En dan vallen wij nog wel mee. Nou we ja, en het heeft ook iets te maken ja. met. Ik had wel het gevoel dat ik de generatie van mijn ouders. Waar ik eigenlijk ja. nooit zo druk. dacht van ja. nou die hebben hun eigen waarde. Dat gaat allemaal vanzelf. dat dat toch ja, veel donkerder was in sommige opzichten of veel ingewikkelder. Dan ik mijzelf realiseerde. Ja, ja. Is ook niet aan de andere kant uitgeverij die makkelijk denken... Hey, maar ja, natuurlijk. Deze, die, Kijk, het, het, het zijn natuurlijk het melkkoetjes. Koste, ze kosten niks. Ja, het zijn ja, het melkkoetjes. Is, he. Aan de andere kant moeten ze wel lopen. Ik bedoel, je geeft ja, die melkkoetjes. Nee, precies. Ja, de melkkoetjes. Het boek ene boek loopt wel. wel. Er is ook ja. een boek van uh, Theodor Fontane uitgegeven. Van Effie heeft Het boek heet Stechlin En dat heeft niks gedaan. Dat gaat over een oude Pruisische landheer. Dat is te ver weg voor ons. Maar het zijn allemaal boeken die vooral dus de... Benauwdheid van de religie ja. benauwdheid. Ja. Nou, benauwdheid de van de maatschappij ook vooral. de eh, ja. kleine man ja, de dat nu was te begrijpen de dat het ook weer heel goed doet. De, de kleine man was nu. Ja, ja dat, dat is ook zo'n boek. Wat ja. is dat? Dat ken ik niet. Ja, niet. Ja, dat is een, een, een volvallend daar ja. En dat is een boek dat gaat over een, een man die in de jaren 20, 30 ontslagen wordt. Ja, verliest, ja. Ja, en ja, ja. zijn baan verliest. En ze baan verliest en dat weer bovenuit probeert. Dus het is allemaal kleine, modale mannen. Geen helden die ergens aan probeer, zich aan proberen te ontworpen. En ook wel weer te projecteren op onze tijd natuurlijk. Nou ja, Op een bepaalde manier wel, anders zou zo'n boek als Stoner, wat natuurlijk een enorme hype is. Ik, ik kwam er zelf pas achter toen ik het op 26 verjaardagen rond zag gaan. Dat ja. ja, boek werd aan Jan en allemaal gegeven. Maar is dat ook niet een beetje, God, er zijn altijd al een paar van die vrienden van je die lezen dat als eerste zeggen, nou dat is fantastisch. En dan krijg je dat ineens met Sinterklaas en dan wordt het ja, ja, bijna het niet gelezen Het is een hype. Ja, dat ja, zeg ik. Het is ook, ik vond het een heel goed boek, moet ik zeggen. Uh -huh. Maar ik, ik ben ervan overtuigd dat die 200.000, en het zijn er nog meer, want ja, er zijn er ook een heleboel die het in het Engels hebben gelezen. Ja. Dat die niet allemaal dat boek even geweldig vinden. Toch een beetje zielig van die Nederlandse schrijvers. Die zo hard aan de weg timmeren. Nee hoor. Om, nee, nee, de joh, die die jonge generatie die is hartstikke uh, druk bezig. Maken zich, die, dat gaat heel goed zijn. Het zijn een prachtige ja, Nederlandse boeken. Ja, dat is de, daar heeft het geen effect op. Uh, je kunt je alleen afvragen of er niet nu ook nog zo'n zo schrijver zit. Nou, niet? Nee. Zo'n kleintje die helemaal niet gezien wordt. En uh, pas na en die zijn over, uh, dood al wat treurig. 40 jaar ja. opeens. Uh, bam. Uh, maar nou eens even de andere. Welke schrijver uit het verleden, ja. Nederlandse schrijver, zouden wij weer eens moeten heel eigenlijk opschrijven? Nou uh, ja, ik vind het allemaal, dat, dat durf ik niet zoveel over te zeggen. Maar ik, er zijn wel schrijvers, bijvoorbeeld, die een generatie geleden opeens best goed gevonden werden. Dat zijn namen en die zijn inmiddels vergeten. Want Wie als bijvoorbeeld? Wie? Nou ja, bijvoorbeeld Willem Melchior of Pauline Slot. Zo schrijf. Misschien dat jullie niet uh, direct. Nee. nee, nee, nee we gaan niet meteen bedanken. Ja. Nee, Willem ja. Melchior zegt wel wat, maar ver weg. Ja, nou ja, dat is het gekke. Die gek. werd door de kritiek heel erg goed ontvangen. Ja. En, uh, die, maar dat is alweer weggedeemst, dat is weer weggedeemst. Nou, wat vind over je dan nu huidige generatie schrijvers die je aanspreken? Jongen, jongen. Nou ja. nou, het is geen examen, maar we willen wel nou, weten. Ja, maar ja. Ik vind, Thomas Heermer van Vos heb ik gelezen. Ja. Ja, dat is ook een beetje lastig. Het is een buurjongen van mij. Dus het is ook een soort nepotisme. Ah, maar moet je wel ja zeggen. <laughs> dus ik heb opdracht gekregen om zijn naam te noemen. Nee, ik vind ze... Ik heb Franka Treur net gelezen. Maar ja, ik heb ook Murakami gelezen waar ik net iets over hoor. Maar Tommy Wieringa is toch ook iemand die... Tommy Wieringa, ja. Ja, maar die is alweer net weer iets ouder. Die heeft al een flink oeuvre achter zich. Het gaat... Als je het hebt over die lui die nou net met hun eerste, tweede, derde boek... Dat is een enorme case ontschrijver. Ja, soort... Ariella Corneel. Heb oh. je dat gelezen? Ja, daar heb ik wel eens wat van gelezen. Nee, maar dat, dat, dat, ze, ze bundelen zich ook. Hè. Ze, hebben, uh, d, uh, ze gaan samen, ze organiseren zich. Dat was vroeger helemaal niet zo. Schrijvers die stonden in hun eentje te wachten tot er iets wat gebeurde. Het is gezelliger geworden misschien ook. Het ja, ja, zijn nu ja. festivals. Ze bevestigen elkaar en ze zijn be, met elkaar bezig. is wel En de wereld draait door doet natuurlijk ook veel Absoluut, ja. Nog even terug over die oudere schrijvers. Uh, uh, uh, we hadden Stoner bijvoorbeeld, ja. en daar is dat boek van die bisonjager op. ik ja, uh, hebben het nog niet gelezen, gelezen hoor, trouwens. Ja. Dus maar uh, heb dat op een gegeven moment weg? Denk je dat effectief? Nou, ik denk niet dat dat voor altijd mm -hmm. is. Nee. Dat, dat, we, we hebben er nu wel behoefte aan, denk ik. Een soort ontwortelde tijd of globalisering: dat je hangt naar iets uh, afgeronds, een, een overzichtelijke tijd of zo. Ik kan me voorstellen dat er over 40 jaar dat dat, dat, dat weer voorbij is. Ja. Maar het gaat wel in golven. Er zijn altijd schrijvers geweest die een tijdje weg zijn geweest... en weer terugkomen. Precies, een ja, zelf hoop ik bijvoorbeeld dat Vestdijk, een grote held van mij... Uh -huh. helemaal weg, aan de universiteit niet meer, sterft nou, Vestdijk blijft toch altijd gek? Ja, dat, dat denk, je, dan dan als, denk ja, je, maar ja. er is geen sterveling meer die zich ermee bezighoudt. Gewoon weer eens een festival met videoclips en optredens ja. <laughs> <Ja>. en <optrains laughs> je ja. nodige Town of Seens uit en dan maken we een grote uh, festival. Maar voorlopig de weg van alle vlees... van. Ja Samuel Butler. Die moeten we nu nog wel ja, even lezen. Ja, vond ik lezen. wel een geweldig boek, ja. Ja. Okay. ja, Indrukwekkend. Oké, okay, en daarna allemaal weer aan de Vestdijk. Goed, Rob uh, ja, dankjewel haar. voor nu. Oké. Okay. Thouden of Saints. different in another life well, I say hello to the people who were born in a different time away from the elections that were buzzing on the screen where satellites were selling lies about your cruelly shattered dream oh. and I took the high road down to where it's safe A little incomplete. Where well, adaptation to society doesn't mean you have to lie to get what you need. And on your face, I see the emptiness, both souls that disappear. Ja, we hebben het deze vrijdagmiddag bij Radio 1 vandaag over boeken. We gaan het zo meteen over sport hebben. Tijd om het over bier te gaan hebben. Bert van Sloten van de NOS, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je hebt een rondgang gemaakt uh, over het smokkelen van bier. Uh, hoe zou bier smokkelen? Waarom zou je dat doen? Nou, de accijnsen zijn verhoogd per 1 januari met meer dan 5%. En het loont nu om het eigenlijk illegaal in te voeren, kwamen steeds meer berichten over. Dus we hebben het eens uitgezocht. Het mag overigens als particulier. Je mag, als je daar belangstelling voor hebt, 110 liter voor eigen gebruik invoeren. Maar als. Ja, sommige mensen kunnen dat opschijnt. Maar als ondernemer en als kroegbaas mag dat niet. Uh, als, als ondernemer mag je niet die 110, uh, maar nee. ja goed, je kunt er gewoon uh, als jezelf gaan. Je, ja. kan, je kan altijd als jezelf. En dan uh, is het smokkelen. En, en, en, en dan ja. is het smokkelen, ja. Hmm. Nou, dat hebben we dus vandaag uh, uitgezocht. Uh, ik heb een groot aantal brouwers uh, gebeld, in de grensstreek uh, met name. Grols, Bavaria, Gulpener in uh, Limburg. En uh, ze hebben allemaal, uh, komen ze tot één conclusie, ze zien dat die productie weglekt, om het zomaar eens uit te drukken. En daarvan zeggen ze, ja, dat kan niet alleen door de crisis komen, of doordat we misschien minder dorst hebben, uh, ze zeggen het is indirect bewijs, maar onze verkopers, die verkopers dus van die bierbrouwerijen, ja die merken aan de deur van de kroeg dat er gewoon minder wordt afgenomen en er is nog een indirect bewijs, uh, hoe dichter de kroeg bij de grens staat, hoe minder de kroegbaas aan alcohol nodig zijn te hebben. Nou, kijk aan. Um, dat gaat dan uh, denk ik toch heel stiekem? Het gaat soms ook heel hopelijk hoor. Oh, ja? ja. Want als je langs de grens kijkt, met name de grens bij uh, Duitsland. Dan zijn er tientallen nieuwe winkels verrezen. Uh, luister dan naar de fantastische namen natuurlijk. Ketrenkenmarkt, Trinkkoet, Ketrenkenhaus, dat soort namen. Biersmogela. Uh, uh, ja, <lacht> allemaal van dat soort dingen. Uh, we hebben vandaag trouwens ook gefilmd in, uh, in Poppel. Op de grens uh, tussen Nederland en België. Kwamen we eraan. De parkeerplaats stond echt vol met Nederlandse auto's. Die maar één ding wilden. Sigaretten, benzine en vooral drank. Ja, en het scheelt natuurlijk uh, wel snel een aantal euro's. Maar een idee te krijgen, een kratje, dat scheelt 3 euro. Gewoon een kratje bier. Een first van 50 liter, dan uh, praten we over een besparing van 20 euro. Dus het kan wel lonen. Ja, maar doen ze er nou wat tegen? Want als dat zo openlijk gaat, ja, dan kun je het toch eigenlijk ook vrij openlijk tegenhouden, zou je zeggen? Ja, uh, de, de, eigenlijk dus ook weer niet. Je kan het aangeven bij meldpunt als je iets verdacht ziet. Uh, de brouwers die vinden overigens dat er absoluut iets tegen gedaan moet worden, die hebben natuurlijk Eerder, hè? Vorig jaar nog actie gevoerd tegen de verhoging van die accijns. Uh, bij Bavaria bijvoorbeeld zeggen ze ook: als er niks gedaan wordt, dan, ja, dan moeten we toch ook uh, mensen gaan ontslaan in onze eigen brouwerij. Gaat dus ten koste van werkgelegenheid. Ja, en de belangenvereniging die zegt: ja, het is gewoon uh, diefstal. En ze hebben ook nog één oplossing: ze willen eigenlijk gewoon dat we dit doen. Gewoon zelf gaan drinken. Moet Gewoon, ik er ook voor jou inschenken, schenken, Suzanne? Jawel Oké, maar dan ook ja. ah, 110 liter mag, geloof Nog eentje erbij. Komt-ie. Kom, uh, Oké. Okay. <laughs> Goed. Bert van Sloten van de NWS Dank je wel. De Sportweek van Frits Barend. Ja, Frits Barend, onze eigen sportcommentator aan tafel. De tofs en de flops van deze week, eh, Frits. Daar gaan we het over hebben, hè? Laten we beginnen met de flops. Ja. De aanhoudende soap over het wereldkampioenschap voetbal in Qatar... Uh, ik word sinds ongeveer een half jaar krijg ik uh, af en toe geheime mails... van iemand die daar zeer nauw bij betrokken is... en die het schandelijk vindt wat er gebeurt. is, is bij de commercie betrokken. Uh -huh. En ik heb nu ook van een andere insider begrepen. Vanaf begin af aan heeft iedereen die er echt bij betrokken is geweten... dus de organisatie in Qatar en de fazallen van Platini... want uh -huh. Michel Platini, de voorzitter van de UEFA is de grootste pleitbezorger geweest met Zidane... van het wereldkampioenschap in Qatar. Van het begin ervan hebben zij geweten... dat een wereldkampioenschap in de zomer onmogelijk was. Het moest Waarom? niet worden. Ja. Maar ze moesten doen alsof het in de zomer kwam... want anders zouden ze het niet krijgen. Mm -hmm. Want in de zomer wordt het 50 graden. Ja. En als er een beetje beschonken Engelse supporter... 10 minuten op straat loopt, verbrandt hij levend. Nou, er zijn er waarschijnlijk honderden van straks. Dus ze hebben altijd geweten, dat het onmogelijk... ook met die supporters om dat in de hand te houden. Dan, als je de grafieken bekijkt, wordt het... Nooit warmer dan 7, 48 graden. Het hm. heeft ook een reden. Boven de 48 graden, heb ik me laten vertellen... door ook weer een insider uit Qatar. Boven de 48 graden moeten al die uitgebuiten gastarbeiders vrij krijgen. Dus het is nooit, nooit, boven... Boven, de 48 het is nooit boven de 48 graden. graden. Oh, dat is handig. Dus je moet er gewoon doorwerken. Het is rond 1, 52 graden... Hm. Kortom, alle betrokkenen hebben altijd geweten... dat de WK onmogelijk in de zomer gehouden kan worden. Het kan ook niet in januari, de, januari want dan, is het, uh, dan zijn de Olympische Winterspelen... dus wordt dit inderdaad nog november, november december. Ja. Uh, en dat dan al die voetballers geblesseerd raken... want die hebben drie, vier voorbereidingen... raken volledig uit hun ritme, zijn, komen niet aan rust toe... zijn ondergeschikt aan de oliedollars. Mijn hoop is dus gevestigd op Bert van Oostwijn... de directeur betaald voetbal van de KNVB. Die heeft namelijk altijd gezegd... Een een WK moet gespeeld worden in de zomer. In de winter is het onmogelijk. En ik hoop dat hij inderdaad... Uh, kracht bij zijn woorden zet en zegt... een WK buiten de zomer is onmogelijk. Ja, Rob Schout, volg jij deze zaak? Ja. Nou, deze zaak niet per se. maar ik, Of het nou een Qatar is of waar dan ook. Ik ga zeker kijken... Maar het lijkt mij krankzinnig om... Uh, het was in Amerika een paar jaar geleden al veel te warm. Hm. Uh, dus je kunt helemaal niet voetballen bij die temperaturen. Nee. Nee. Het is helemaal geen uh, Nee, maar in, uh, in Amerika karakter. kon je nog in ieder van dat het stadion toelen. Ja, ja was precies. Dus, <laughs> maar, was er, maar, goed, <laughs> maar goed, er waren ook spelers die daar aanmichtig uh, ja. ja. in stortten. Ja, uh, nou, het is de een van de redenen dat Gullit geweigd heeft mee te gaan. Gullit zegt, het spel wat wij spelen... we moeten veel behoudender spelen, want het eist veel te veel lopen van mij. En ik kan dat lopen niet meer aan. En toen heeft hij onder andere Het beïnvloedt het spel natuurlijk veel te veel van de technische ja. ploegen. Maar goed, oké. Okay. Nou, technische ploegen hebben de belang, die kunnen heel traag... Die kunnen oh, heel dat is ook nog weer waar, ja. Volgende Goed. Volgende vlop. De volgende, volgende vlop, uh, ik heb het al vaker hier aan tafel gezegd... wij zijn op het gebied van emancipatie van vrouwen... in het saudi arabië van het Westen. <laughs> Zondag waren de Nederlandse kampioenschappen dus van marathonschaatsen. Ja. In Almere. Nou, een mm -hmm. prachtig evenement. En uh, pas toen de mannen in de baan kwamen... gingen we live over naar het schaatsen. Toen de vrouwen in de baan waren... kregen we het jaaroverzicht van Studio Sport, Alsof er geen uitzending gemist is en gelukkig was er langs de lijn. Het was een fantastische wedstrijd. Nou, langs de lijn is dan onmisbaar. Maar het leuke voor die vrouwen is, ze worden dus niet live uitgezonden. Na de mannen kregen we een samenvatting van het vrouwenmarathonkampioenschap. Het was het best bekeken programma van de middag. Kijk eens. Zo. Dus dat hebben die vrouwen nog wel te bereiken. Zal doorgaan. Ja. Nou ja, Flop 1, dat zal jullie duidelijk zijn: is Vitesse op trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten. Waar één speler niet mee mocht. Niet omdat hij geschorst was, niet omdat hij crimineel is, maar omdat hij anders is. Dan een ander. Hij is dus uit de groep gestoten om zijn afkomst. En dat is het ergste wat iemand kan overkomen. Het meest vernederende. Dat je niet mee mag doen. Omdat je door religie, door nationaliteit of door huidskleur ergens niet mee mag doen. En Vitesse heeft dat geaccepteerd. Uh, en het kan me niet schelen of Vitesse het later visum heeft aangevraagd. Of wat dan ook het feit ligt er dat Vitesse zonder die ene speler op reis gegaan is. Dus al die acties. Voetbal against racism. Stel in de praktijk en, niks, voor, niks voor. Als deze je eigenlijk een clubje laat vallen. Ja, dat lijkt mij. En de ja. KVB dus ook. Voetballer zonder de Israëli Dammor in de Verenigde Arabische Emiraten... is de eerste actie voetbal pro-racism. Het is ook een verhaal wat we de hele week... op allerlei manieren verder is gaan ja, ontwikkelen. Ja. Hè? Tot, is tot en met de sponsor. Nou ja, dat is de top oh, weer. Oh, sorry. Ja, we gaan naar de top. Ja, je hebt gelijk. Dat is weer de top. Dankzij Vitesse weten we dus hoe het toe gaat in dictaturen in het Midden-Oosten. Als ja. Verenigde Emiraten op het gebied van discriminatie. En Mensis, wat echt uniek is... is een van de sponsors van Vitesse... heeft officieel excuus geëist. Roger van Bokstel is daar de hoogste baas. Ik was verbaasd dat het kwam van Mensis... maar ook weer niet verbaasd Roger van Boksel kennende. Uh, dus iedereen heeft die karaktermoord van Vitesse... op zijn speler veroordeeld... Dus ook nu mensen is en het is echt, komt hard aan. Behalve de KVB, ja. die zweeg eerst. En die kwamen daarna met een hele zwakke verklaring. En we moeten eerst horen hoe het precies gegaan is. Gelul, die speler mocht niet mee. En dan laat je meteen horen ze ook Jeroen deed ja. bij Knevelen van der Brink. Ja, erop Ja, ben ik het mee eens. En er werd ontzettend door Vitesse gedraaid, merkte ja. je. Dat hele verhaal, ze kwamen er niet uit. Hè? Ze moesten steeds in het zenith vertellen wat er aan het is. Je zag gewoon, het, laten we het draaien te lief. Maar dan zelfs de KVB, die moeten toch klippen toch klaar en, klaargen, dus de, en dus hij is lid van de, de KVB. Ik heb dat even ja, laten uitzoomen. Nee. Ook een betaald voetballer in ja, het ja. buitenland. Is gewoon, ik, lid ik lid. is gewoon een lid van de KNVB. Ja. Dus de KNVB heeft een... niet keihard meteen... Gezegd, jongens, dit nee. kan niet, we gaan een protest aantekenen. En dan zal het wel volgende week komen en dan doet het Dus een weer. flop binnen de top, toch eventjes? Ja, ja, ja. Dus dat ja uiteindelijk we toch wel weer. weer. Ja. Nou ja, en dan, wanneer al, komt Eusebio nou? Ja, ja. flop, maar ik had al te veel flops. Dus ik heb de top, de indrukwekkende wijze waarop Eusebio herdacht is. Ja. In Portugal en door de voetbalwereld. Maar in Portugal was echt, er is een, echt een nationale held in Portugal overleden. En Eusebio was een van de eerste grote sterren van het internationale voetbal. Hij is nog van de oude soort. We hadden toen nog zwart-wit televisie. Eerst hadden we pelen, en daarna kreeg tegen Benfica. Uh, en hij, is ook nog, hij speelde alleen voor Benfica. Hij is nooit naar ja. een andere club gegaan. Hij heeft ook nooit het grote geld gezien. Hij was zelfs, heb ik gooit later in grote armoede vervallen. Toen heeft Benfica hem nog ambassadeur gemaakt. En dat ja. had soms iets tragisch. Als je dan de grote pelen weer zag optreden namens Benfica. Ja, <Kurduril>: Eusebio. <tongueel> Eusebio, ja. Ja, Eusebio, ja. En ik was erbij toen hij in 1962 uh, doorbrak in het Olympi Stadion Benfica had in 1961 de Europa Cup al gewonnen. En in 1962 moesten ze tegen het grote Real Madrid... met Puskas, Kento en die Steveno. Die kwamen ook voor met 2-0. En na de rust zagen we... Uit CBO de wedstrijd veranderen. Benfica won met 5-3. En wij, Amsterdamse jongetjes, stonden daarbij in het Olympisch Stadion. Onder het scorebord. En ik las in de column van Johan Cruijff in de Telegraaf. dat hij ballenjongen was achter het doel. Dus oh, ik ja. zat net achter oh. Johan. <laughs> de, parel van, de parel van Mozambique. Maar dat zijn dus momenten die je toch niet meer vergeet. Ja, ja. Het gek is dat hij maar één keer de Europa Cup gewonnen heeft. Hij heeft drie finales verloren. En hij heeft iets met Ajax. Hij heeft vijf keer tegen Ajax gespeeld. En één keer in 1969, toen het gigantische sneeuw was, het hele, de hele Grasmand was besneeuwd. En iedereen dacht dus, nou met Benfica met die Afrikaanse spelers, zwarte jongens die sneeuw niet gewend zijn, die gaan dus dik verliezen. Ajax had getraind op de sneeuw, had Mayo's aan. Benfica kwam gewoon in korte broek met blote benen. En wie, wat zagen we? Benfica Friant. won met 3-1. Ja. Toen kregen we die wedstrijd in uh, Lissabon. Mm -hmm. Die won Ajax, uiteindelijk was er een beslissingswedstrijd in Parijs. Daar won Ajax met 3-0 en toen ben ik het veld opgestormd. De afgelopen, ik heb Gert Bals aangeraakt. en Eusebio. Ach, dit. <laughs> en dan God, ja, zijn ja, momenten die vergeet je niet meer. Maar. Maar ik geef jou zo meteen nog een keer een hand en dan weet je dat heb je dat toch er, uiteindelijk. Een handje. Ja. Ja. Nou, handje Daar is dan uh, is Thomas Hitzlsperger. Ja. Ik wil er even zeggen trouwens ook flop is net wat net binnengekomen is. Het is een ontzettend moedige daad dat Rutte en het koningspaar uh, naar Sochi gaan om te laten zien dat wij laten ons niet uh, van de kaart brengen. Wij gaan gewoon naar Sochi. Uh, je weet dat Obama stuurt een vooraanstaande homoseksueel of homofiel. Dat is uh, de tennister uh, Billie Jean King... Dus ik mag aannemen dat in die drie ook één homoseksueel zit... van die drie die namens Nederland gaat. Wie het is, mogen jullie zelf raden. <lacht> uh, en dan uh, die Thomas Hietselsberger dus die het, uit de kaart ja, gekomen is. Nu we is. het toch over hebben, ja. Uh, die heeft gespeeld voor Bayern München, Celtic, Estenvilla, VfB Toetka. daarmee is hij kampioen geworden. Wolfsburg, Lazio, Roma. Is gestopt om door een blessure... en heeft het bekend dat hij eigenlijk homoseksueel was. Wat een treurig verhaal. Ja, ja. Uh, gelukkig is het nu uitgekomen. In 2007 las ik in de pers dat voetbalmeister Thomas Hitzelsberger... zou over een maand het jaar worden... Geef aan zijn vriendin Inge, met wie hij al acht jaar ging. Maar nu is ineens alles uit. Ondanks een gewonnen Duits kampioenschap van Hitzelsberger... en een doelpunt in de Interland tegen Slowakije is zijn leven als een kaartenhuis ingestort. En nu weten we dus waarom dat huwelijk afgelast is. Hij kreeg fantastische steun uit de voetbalwereld. Iedereen heeft gezegd, fantastisch dat je er vooruit gekomen bent. De mooiste reactie vond ik nog kwam van Arjen Robben. Die zei, wat is er eigenlijk voor nieuws aan? Eigenlijk heeft Arjen in diepste wezen gelijk... wat is het nieuws dat een voetballer... Uit de kast komt. Maar het is helaas nog niet eens, want de voetballers durven het niet. Maar het is eens niet meer bewezen. Ook in het topvoetbal, homoseksuele voetballers rondlopen. Die zo bang zijn om er vooruit te komen. Het is hem ook afgeraden toen hij er eerder vooruit wilde komen bij Wolfsburg, Maar uiteindelijk is hij nu er gestopt, is het vooruitgekomen, gekomen. En ik hoop dat hij een voorbeeld is voor meerdere voetballers. Misschien zijn ze er niet, maar als ze er wel zijn, komen vooruit. Misschien zijn ze er niet. Nou ja, je weet het niet. Mm -hmm. Ik ga niet zeggen dat er ik, iemand vals beschuldigt. Dus ik denk het wel. Maar de Hietselsbergen dat had nooit iemand gedacht. 52 foudigde. Duits International. Ja, maar het is toch de, de, dat deze bekentenis nog komt. Hallo, het is 2014. Ja, het is. Ja, het is, dat, is dat, dat zegt toch dat zegt iets, over over ja, je... iets over die voetbal Ja, dat is er iets over Ja, dat rot. zegt ook iets over die voetbal het zegt ja. iets over de sport. Maar het zegt ook iets over onze maatschappij. Ja. Het was. Dat het toch in de ja. in die hele maatschappij ja, nee. niet kan. Absoluut. En dan zou je zeggen, juist in een, in een sport, daar moet je dat, moet dat helemaal niet naartoe doen. Klopt. Ja, maar klopt. bij een heleboel sporten doet het er ook niet echt nee, toe. Maar, nee. maar bij voetbal wel. Nee, bij het, het, voetbal die zijn zelf ook niet toe. Nee, die maar goed, zelf hebben er geen moeite nee, mee. Maar goed, misschien niet. bij het, het vermeende publiek of zo. Ik weet niet precies waarom. Ja, is het, het publiek, je ja. wordt dus uitgescholden. Ja, ja, dan krijg je ook Jan Boskamp bij VI die zegt: Ik heb, wat ik, ik heb het nooit meegemaakt. Ik heb alleen maar zonde jongens in mijn team. Ja, je En mensen die op televisie iets zeggen over kappers en dat soort zaken? Ja, ja, ja. Sorry. in ja, ja, ja. Maar het eerst vond ik nog wat... Ik heb alleen gezonde jongens in mijn team... waarmee je net doet alsof iemand die ja. homoseksueel is ongezond is. Ja, en je dat kan verhelpen met een pilletje. Ja, met een pilletje, ja. Nou, ja. dat is vroeger dus gebeurd, hè. Ja, ja, ja. Ik weet dat Och. in de jaren 50 zijn kinderen geopereerd... omdat hun ouders bang waren dat ze homoseksueel zouden zijn. In ieder geval, deze hitler die heeft iets heel belangrijks gedaan. Ja. En uh, misschien de gaan we er nog wel meer over horen. Frits Barend, Rob Schouten. dankjewel.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 Dat zit goed. Kijk op kentekenkaart.nl.